Jobbehoots met het NOS Journaal. Syrië gaat akkoord met het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. Dat heeft de oud-VN-chef en gezant voor Syrië bekendgemaakt. Het plan is bedoeld om stap voor stap tot een oplossing te komen voor het bloedige conflict. De kern is een staakt het vuren onder toezicht van de Verenigde Naties. Om te beginnen moeten de strijdende partijen elke dag twee uur de wapens neerleggen... voor het verzorgen van gewonden en het brengen van hulpgoederen. De oppositie in Syrië verwerpt het plan.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 De Spaanse regering gaat flink snijden in het overheidsapparaat. Het budget van elk ministerie wordt met zo'n 15% verminderd, melden Spaanse media. Spanje moet van Brussel het financieringstekort terugbrengen naar 5,3%. Volgens premier Rajoy wordt de begroting heel sober. Eerder besloot de Spaanse regering al tot bevriezing van de ambtenaren salarissen en versoepeling van het ontslagrecht. Overigens ligt het financieringstekort van 5,3% nog altijd ruim boven de Europese norm. Die is 3%.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 Het weer vanavond helder. Vannacht plaatselijk wat nevel of mist. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 43 files. Ik geef een overzicht van de files van 7 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is de spitsstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken door een technische storing. Dat veroorzaakt vooral file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uithof en knooppunt Hoevelaken staat 14 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouderdorp Dorp 9. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 7. De andere kant op tussen Slotermeer en Duivendrecht 11. Na een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 11, A13 Van Den Haag naar Rotterdam bij de Afrit Berkel en Roderij 7, A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 7, A20 naar Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 11, A27 naar Almere bij het knooppunt Lunette 7, A28 Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en knooppunt Hoevelaken 14, de andere kant op tussen Nijkerk en Leusden 8 na een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij.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 in store, love is the drug and I need to score, showing up, showing up, hit them run. Hij werd mijn kwaad en meid En die was t'fiftienhonderd Verroren maatschappij Ze leiden het onder Ze vielen haar vrij Er is wat voor mijn kippen Het leven waar ze de kraal en dan hebben ze Fifty.